De inspectie voor de gezondheidszorg stelde een onderzoek in... nadat ophef was ontstaan omdat Different probeert homo's te genezen. De luchthaven van de Libische hoofdstad Tripoli... blijft na de gevechten van gisteren nog zeker de hele dag gesloten. De regering deelt mee dat er een dag nodig is om de schade te herstellen. Gisteren bezette een militie het vliegveld. Vliegtuigen werden omsingeld en passagiers werden gedwongen om uit te stappen. De leden van de militie eisten de vrijlating van hun commandant. Na mislukte onderhandelingen werden de bezetters verdreven...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 Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Een smiddags wat ruimte voor de zon. En ook dan wordt het ongeveer 17 graden. Verkeersinformatie. Het zijn vooral de ongelukken die vanochtend voor extra vertraging zorgen. Voor de rest valt de ochtendspits wel mee. Er staat ook eh, iets meer, minder kilometers file dan gebruikelijk. De teller wijst nu 110 kilometer aan. Wat opvalt is de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Die is nog dicht tussen Bergen-op-Zoom, Noord en Halsteren. Daar is vanochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld. Er was een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Alle rijstroken zijn weer vrij. Het is nog langzaam rijden tussen Zoetermeer en Den Haag over 9 kilometer. Op de A15 Nijmegen mee richting Gorkum tussen Andelst en tot 11 kilometer. Ook dat was een aanrijding. Op de A59 Zerikzee richting Os tussen Waspik en Drunen 9 kilometer. Daar lag glas op de weg en dat is inmiddels opgeruimd. Daardoor gaat het weer wat beter rijden. Op de A67 Duisburg richting Eindhoven tussen de grens en velden 3 kilometer. Daarna aanrijding is daar de rechte rijstrook dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop 9 kilometer. Ook dat is een aanrijding. En bij Geldrop is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 Vraag naar bij uw adviseur of kijk op deltaloid.nl. Kritisch, op het juiste moment, deltaloid. Uw Peugeot-servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Tweede band, halve prijs. Kijk op peugeot.nl. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf uh, minuten over negen. Er is een oplossing gevonden voor de politieke onrust... over de reiskostenvergoeding en het lenteakkoord. De oplossing is uitstellen tot na de verkiezingen. U hoort uh, later in de uitzending, staatssecretaris Wekers. Eerst naar het uh, EK handbal, dat er toch niet komt. Ja, dat Europese kampioenschap handbal voor vrouwen... in december in Nederland gaat niet door. Het Nederlands Handbalverbond heeft de organisatie teruggegeven aan de Europese Bond, EHF. Tom van Linder, technisch directeur van het Handbalverbond, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u het terug moeten geven? Nou, u zegt uh, u tegen mij alsof ik het uh, teruggegeven heb. Uh, dat is door. Uh door de organisatie van het EK gebeurt. En uh, ja, uh, ik, ik sta alleen voor technische aspecten van het vragen ja. En ik heb uh, bij die beslissingen geen enkele rol gespeeld. Maar kunt u dan toch eens uitleggen waarom het is teruggegeven... als u het dan niet heeft gedaan? Uh, waarom? Nou, blijkbaar, uh, blijkbaar uh, uh, zijn uh, de kosten die gemaakt moeten worden uh, uh, te groot om daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Uh, dat is in ieder geval de verklaring die uh, uh, de voorzitter gegeven heeft. Hmm. Meneer Van Linden, wat wij ons hier afvragen... Um, had de bond zich dit niet van tevoren kunnen bedenken? Was het wel slim om überhaupt zo'n EK te organiseren of dat te proberen? Terwijl er, begrijpen wij, uh, niet zo heel veel geld is bij de bond op dit moment. Ja. Nou, dat laatste klopt in ieder geval. Dat er niet zoveel geld is. Ik denk dat we daar niet de enige in zijn, overigens. Uh, ik denk ook uh, dat op het moment uh, in het uh, verre verleden dat die beslissing genomen is, uh, dit aspect uh, uh, wat anders uh, gespeeld heeft, blijkbaar. Toen was er wel geld. Nou, dat was in ieder geval voor de tijd dat ik uh, uh, voor de tweede keer technisch directeur geworden ben. Hm. En uh, de overwegingen die toen gemaakt zijn, uh, daar kan ik uh, even niks over zeggen. Maar ik begrijp uit uw woorden dat u dit niet zo gedaan zou hebben. Uh, als ik, als ik uh, uh, maar dan niet vanuit economische oogpunt, maar uit, vanuit planningsoverwegingen, zou ik nooit in een jaar uh, van de Olympische Spelen in december... Uh, een EK georganiseerd hebben. Maar dat is achteraf. En uh, ik uh, moest uh, werken met de feiten zoals ze uh, er zijn. En ik betreur het natuurlijk ten zeerste dat deze beslissing genomen is. Ja, en als we u, als we u goed beluisteren, meneer Van Linder, baalt u ontzettend, klopt dat? Nou, uh, dat is nog zwak uitgedrukt, ja. Want het heeft natuurlijk ook consequenties voor de handballers, handbalsters in dit geval. Het is, het is natuurlijk een, een economische beslissing geweest. Dat staat buiten kijf. En het is dan heel vervelend uh, dat uh, de sportieve aspecten uh, ja, een ongeschikte rol gespeeld hebben. Want dat betekent dat de, hele, ja, de, de spelers waar het om de eerste plaats om gaat... Ja, die, die zijn na het feit dat we een teleurstelling opgelopen hebben bij die Olympische kwalificatie natuurlijk... Uh, uh, nu uh, krijgen die nog een klap uh, te verwerken. En uh, ja, daar ben ik, daar ben ik dus verder van gelukkig mee. Ja, want de vrouwen kunnen niet deelnemen omdat ze niet hebben deelgenomen aan de voorrondes. Is daar nog een mouw aan te passen, denkt u? Of is het echt afgelopen nu? Nou, ik, ik, ik, uh, ik zit uh, echt te wachten op uh, de sanctie uh, die we krijgen. En ik hoop ook dat de EAF uh, het sportieve element, namelijk uh, de... De sporters in hun beslissing niet vergeet. Maar wat, wat gebeurt er als een land wat zich niet geplaatst heeft voor het Europees kampioenschap zich plotseling opwerpt als organisator in ja. het laatste moment? Ja, ja. ja dan, dan denk ik dat er uh, ja, uh, weinig keuze is voor, voor de ERF. Ja. Uh, dus het is maar hopen dat een land als uh, Noorwegen en Denemarken die, die zeg maar eigenlijk altijd wel klaar zijn voor zo'n evenement, uh, dat die het op zich nemen. Want dan komt een, uh, het probleem bij de EF te liggen in de zin van... ja, wat gaan we nu doen met uh, Nederland? Duidelijk. Ja, duidelijk. Ton van Linder, technisch directeur van het Handbalverbond. Dank. 10 over 9, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het belasten van de reiskostenvergoeding, zoals afgesproken in het vijfpartijenakkoord... wordt pas na de verkiezingen in september uitgewerkt. Staatssecretaris Weker van Financiën schreef dat gisteravond aan de Tweede Kamer. Meneer Wekers, goedemorgen. Goedemorgen. Dat uitstel na de uitwerking kost meer tijd. Heeft u dat besloten voor of nadat er zo'n storm van kritiek opstak? Ja, er is afgelopen vrijdag in de ministerraad besloten... Uh, we waren halverwege met de uitwerking van een voorstel. Daar zaten nog uh, behoorlijk wat open eindjes aan. En om een deugdelijke, verantwoorde goed werkbare uh, regeling te komen... Uh, daar is wat meer tijd voor nodig. En ik wil dat ook... Uh... De komende maanden samen met uh, uh, brancheorganisaties, werkgevers, nader uitwerken. Met, uh, met belastingadviseurs, zodat we uiteindelijk ook een goed werkbare regeling in, hebben. Ja, maar goed, als we, als Marcel typeert, de storm van kritiek beoordelen. zou uitstel ook wel eens tot afstel kunnen leiden. Het is een lastig thema, het heeft wel eens tot een. Uh... Einde van een kabinet geleid zelfs, hè? de reiskosten destijds. Denkt politieke... u dat het überhaupt mogelijk zal zijn om dit te regelen? Die politieke geschiedenis ken ik. Uh, toch hebben vijf partijen gemeend uh, daar nu een akkoord over te moeten sluiten. Het is aan mij om dat uit te werken. En ik ben ervoor dat uh, fiscale wetgeving op een goed werkbare manier wordt uh, uh, uitgewerkt. Dat de praktijk daar straks ook wat aan heeft. En als mensen vragen hebben, is dit nou woon-werkverkeer? Dat ik daar een duidelijk antwoord op kan geven. En dat kan ik op dit moment nog niet. En dat, uh, dat heeft Even tijd nodig. Maar u heeft vast ook de kranten gelezen, uh, de reacties gehoord, de gevoeligheid die er is bij de verschillende partijen. Het is verkiezingstijd. Uh, wat is uw inschatting? Zou, zou het, is het überhaupt haalbaar op dit moment om dit te regelen? Nou, ik waag mij niet aan een, uh, aan een inschatting. Uh, waar ik mee te maken heb is een akkoord van vijf partijen... die hebben gezegd van we willen het uh, woon-werkverkeer, dat willen wij fiscaal belasten. Nu is het aan mij uh, hoe dat moet worden uitgewerkt... en uh, daar loop ik tegen wat open eindjes aan, tegen wat vraagstukken. Als bijvoorbeeld een uh, loodgieter het busje mee naar huis neemt... en voor zijn baas de volgende dag rechtstreeks naar de eerste klant moet... is dat nou woon-werkverkeer of niet? Uh, hoe ga je om met de medewerkers van de thuiszorg die uh, mensen thuis gaat, uh, gaat wassen en gaat, uh, gaat verzorgen? Ze hebben het Tot... dus gewoon eigenlijk niet goed afgesproken? Uh, nou, het vergt gewoon nog nadere uitwerking. We hadden tot 2004 uh, een regeling waarbij woon-werkverkeer fiscaal werd belast. Dat heeft uh, tot die tijd tot behoorlijk wat rechtszaken geleid. Dus daar is uh, in die tijd ook wel behoorlijk wat uitgekristalliseerd. Dat zullen we heel goed moeten opleiden, uh, die casuïstiek. Tegelijkertijd um, uh, ja, is er uh, in het werk nu... Toch wel wat verandert. Uh, er wordt uh, er worden op een andere manier gewerkt, het nieuwe werken, er wordt uh, meer aan thuiswerk gedaan of op uh, mobiele werkplekken hier of daar in het land. En dat zullen we echt goed moeten verwerken. Als mensen mij vragen, valt dit, uh, is dit nou belast, ja of nee, wil ik daar een klip en klaar antwoord op hebben. En dat heb ik nu nog onvoldoende. Mm, maar meneer Wekers, voor de Zek had er even vragen. Die, die, die open eindjes zitten hem dus vooral in de praktijk, niet omdat vier van de vijf partijen aan het terugkrabbelen zijn. Precies, wat mij betreft is het, uh, is het de technische uitwerking. Vijf partijen hebben hierover een akkoord gesloten. Die hebben mij de opdracht gegeven om dat uit te werken. En dat wil ik op een fatsoenlijke en een verantwoorde manier doen. En Het leidt natuurlijk nu tot een tijdelijk financieel gat in het akkoord. De maatregel moest, wat was het? 1,3 miljard opleveren? Hoe gaat u dat oplossen? Nou, dat uh, ga ik dus oplossen in een belastingplan waarbij ik uh, uh, de afspraken over het woon-werkverkeer uh, ga regelen. Nou, dat belastingplan, dat wordt uh, de komende maanden uitgewerkt. Dat wordt met Printjesdag aan de Kamer aangeboden. Ja. En uh, dat uh, zal voor het einde van het jaar nog behandeld worden door de Kamer. Dus uh, als het goed is, wordt ook voor het eind van het jaar het uh, financiële gat gedicht. Er ja. is nog een ander onderdeel van het uh, begrotingsakkoord dat. Uh, de belastingen raakt, namelijk uh, die hypotheekrenteaftrek, de annuitaire aflossing die is afgesproken, die is nu ook nog niet geregeld in dit plan en dat uh, wordt ook straks pas geregeld bij het belastingplan. Ja, even voor de zekerheid, maar wordt dat dan ook na de verkiezingen door de Tweede Kamer behandeld? Dat wordt ook na de verkiezingen door de Tweede Kamer behandeld. Wat we nu doen uh, voor het zomerreces uh, is een, een pakket aan fiscale maatregelen die al goed waren uitgewerkt. Ja, BTW, uh, uh, accijns op alcohol en tabak. Precies, al dat soort zaken. Dus de bulk gaat er nu doorheen. Uh, die wetvoorstellen heb ik gisteren aan de Kamer aangeboden. Die worden, als het goed is, uh, nog door de Tweede en de Eerste Kamer behandeld. Maar de zaken die nog, uh, die nog gewoon veel uh, uitwerking vergen, dat kost het nodige denkwerk en ook nog overleg met, uh, met branches, et cetera. Ja, daar hebben we wat meer tijd voor nodig. En dat wordt bij belastingplan gedaan, zoals we dat normaal gesproken ook altijd doen. Meneer Wekers, hartelijk dank voor uw uitleg. Tot ziens. Goedemorgen. Sparen niet bij de bank, maar bij je energiebedrijf. Nou, waarom zou je dat nou doen? Gaan we het straks over hebben. Eerste verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. hoe het is tot de weg? Nou, de uh, dagelijkse files zijn al snel aan het oplossen. Nog zo'n 80 kilometer in totaal. Wat opvalt is nog de vertraging op de A15, Nijmegen, richting Gorkum. Tussen Dodewaard en Echtelt nog zo'n 10 kilometer. Op de A59, Sirikzee, richting Os bij Waalwijk, 5 kilometer. Wilt u op weg naar Antwerpen rijden vanaf Breda... zou ik dat voorlopig even niet doen. Op de E19 in België staat een lange file. Beter is het om om te rijden via Bergen-op-Zoom. En op de A67 Venlo richting Eindhoven... staat tussen Asten en Gelder op nog 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ook in Gaza kijken ze uit naar het Europees kampioenschap voetbal. En oranje is er razend populair. Als mensen horen dat je uit Nederland komt, worden ze enthousiast. En dat is lastig voor correspondent Monique van Hoogstraten... die niet zo heel veel met voetbal heeft. Met voetbal heb ik nooit veel opgehad. Zacht uitgedrukt...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 en na de hand zelfs weten uit te leggen hoe ongelooflijk oranje scoorde. Of juist faalde. Ik heb het allemaal langs me heen laten gaan. En nu moet ik boeten. Nee, Barcelona of Real. In Barcelona of Real. De jongetjes die hier in Gazastad op de stoffige straten achter de bal aan rennen stellen me allemaal dezelfde gewetensvraag, zoals trouwens alle mannen hier. Barcelona of Real Madrid, Real of Barça. Eerst verstond ik niet eens wat ze zeiden. Maar nu weet ik voor wie ik ben. Real. Bartha. Uh, Barca. Barca? Uh -huh. goed? <laughs> de ironie. Hier in Gaza, achter de muur die het van de buitenwereld afgrendelt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 dan ben ik de mensen toegerust voor toekomstige gewetensvragen. Nee, Column, hoorde u van onze correspondent... en dat had ze zelf ook nooit gedacht over voetbal. Monique van zijn Hoogstraat. Tien minuten voor half tien is het u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Eneco, kent u als leverancier van energie. Maar het bedrijf gaat een heel nieuw terrein betreden. U kunt er namelijk ook gaan sparen... Dirk Jan Middenkoop van Eneco. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat moet u even uitleggen. Waarom gaat u dat doen? Uh... Ja, dat is misschien een, een, een, een, iets vreemds voor, uh, wat je niet verwacht bij een energiebedrijf. Maar wat je eigenlijk ziet wat we als een eco zien is dat we meerdere duurzame oplossingen bieden voor onze klanten. We bieden groene elektriciteit en gas aan, we bieden zonnepanelen aan, isoleerde maatregelen. En wij vinden dit, en hoewel het nieuw is, een, uh, ja, een logische stap in, uh, in het verder verduurzamen van huishoudens. Mm, nou, die zie ik nog even niet. <laughs> wat is de link tussen sparen en, en een duurzame huishouden? Nou, je, wij merken veel dat klanten uh, en eco waarderen... omdat uh, we uh, een strategie hebben die vol voor duurzaamheid gaat... om het verduurzamen van de energiehuishouding in Nederland. En met de spaarrekening, in plaats dat je laten we zeggen, normaal spaart bij, bij een bank... waarin je eigenlijk niet precies weet waar het naartoe gaat... Uh, zie je dat wij, en dat doen we samen met Egonbank... dat we het investeren in bedrijven die, uh, ja, die de top spelen in, in duurzaamheid. Aha, u heeft geld nodig. Nee, want het is niet voor een eco bedoeld. Dat is het aardige. Op dit moment hebben we dat als een eco helemaal niet nodig. Hoewel we forse investeringen doen in, uh, in duurzame projecten. Uh, het, is ook, het is ook nieuw, het is ook kleinschalig. Dus het, het, die bedragen zijn ook nog, nog niet voldoende groot daarvoor. Uh, nee, we gaan echt kijken of dit uh, gaat aanstaan bij onze klanten. En wat biedt u van rente? 2,3% is de openingsrente. Oh. Nou, zit u daar gemiddeld? Daar zitten we iets boven het gemiddelde ja. van de grootbanken. Dus het, het is, uh, dat is ook voor Enerco, maar daarom doen we het samen met een bank. Is het, uh, is het een nieuw spel, hè? Dat is toch wat anders dan elektriciteit en gasprijzen. Nee, volgens ons is het een goede rente voor wat je ervoor krijgt. Ja. Een, uh, een vrij een uh, saldo. Uh, het, is, uh, het is geen rente. laten we het zo zeggen. Dat geloven we dat ook niet pandt oh, nee. duurzaamheid. En u zei het net al, u doet dat samen met Egon. Ja. Uh, dus dat mag, deze constructie, want niet iedereen mag zomaar bankieren natuurlijk. Nee, maar wij, uh, wij doen het ook echt samen met Egon. En uh, Egon Bank in dit geval, die hebben gewoon een bankvergunning. Uh, wij, wij zitten daar wel tussen, maar we, het is echt Egon die, uh, die het geld beheert. Hmm. Ik kan mij voorstellen dat u zegt, we hebben nu genoeg geld... maar dat het uiteindelijk misschien nog wel eens van pas komt, zo'n zo spaarpotje voor het bedrijf. Mag u het uiteindelijk zelf gebruiken en investeren? Uh... Dat, dat is echt, we zetten nu de eerste stappen, maar dat zou, op termijn zou dat kunnen. Uh, ik zie, nu zien we nog niet dat dat nodig is, maar dat, dat zou een mogelijkheid zijn. Als we ook merken dat klanten zeggen, goh, we vinden het prettig om te investeren in een eco of in projecten van een eco. Is dat iets waar we rekening mee kunnen houden en dan is dit een eerste stap. Is het ook een uh, middel, meneer Middelkoop, om de klant vast te houden? Want de klant uh, wil nog wel eens switchen, dat kan voordelig zijn, om hem zo uh... te binden aan het bedrijf. Ja, dat, het is wel bedoeld specifiek voor klanten. Uh, maar als iemand weggaat bij een eco, gebeurt er eigenlijk niks met zijn spaargeld. Hoewel het niet, eh, we, liever hebben we dat die klant blijft bij ons. Maar we geloven ook als we hem vertellen waar we in investeren en wat onze strategie is, dat, dat het wel een, een versterkend effect heeft voor de relatie. Uh, maar hij is daar vrij in. Hij kan het geld ook, ook opnemen. Uh, dus, dus we willen onze klanten niet zomaar binden daaraan. Uh, wij denken wel dat het op termijn een, een verbindend effect kan hebben. Ja hoor. En, en stel dat u failliet gaat, ben ik dan mijn spaargeld kwijt? Als ik het bij dus nou, bij Evel, u u, u stelt er bij Egon Bank. Ja, dat is en, dit, en dat is gewoon een, een bank die aan de, uh, laten we zeggen, de normale uh, ja, uh, zekerheden voldoet in Nederland. Dat is ook uh, tot 100.000 euro. Uh, is dat allemaal uh, Net als bij andere banken is dat allemaal geregeld. Het vallen en, gewoon uh, onder de depositogarantiestelsel. De depositogarantiestelsel inderdaad. Okay. Ja. Dirk-Jan, middelkoop van Eneco, dank u wel. Natuurlijk, daar. Gaan we naar Marno Remmers in Dwingelo. Marno, is die reusachtige kraan er al? Ja, komt net aangereden. Een enorm rood monster gaat de radiotelescoop optillen. Het is, ja, een soort kippengaas. In een stellage. Nou, dat is heel slecht toe We lopen er heel voorzichtig overheen. Dat is een bijzondere klus voor u, hè? Het is een hele bijzondere klus. Het is geen dagelijkse klus. Met name de spiegel, waar dus in de parabool ligt. De spiegel, die zit er op de millimeter nauwkeurig in. Als u eraan gaat hijsen, dan gaat die krom... De kans bestaat dat er een vervorming optreedt. Dat die ja. dubbel fout misschien? Die kans is nagenoeg uitgesloten. Nagenoeg? Ja, nagenoeg uitgesloten. Goed verzekerd? Wij zijn goed verzekerd, uiteraard. Zegt meneer Hulshoff, die het staal gaat conserveren... samen met nog een ander bedrijf. Uh, u gaat hem straks optillen. Uh, dan gaat hij hiernaast gelegd worden. Ja, er moeten hele stukken vervangen worden. Is dit niet enorm achterstallig onderhoud eigenlijk? Enorm achterstallig onderhoud. Heel slordig mee omgegaan? Uh, helaas wel. Maar goed, als er geen geld voor is, dan gebeurt er niet. Nou, ik wens u er succes mee. Ga ik nog even naar de, naar de astronoom? Dat uh, is Marco de Vos. Er zijn inmiddels veel grotere, veel modernere telescopen. Daar wordt hier ook mee geëxperimenteerd. Het LOFAR systeem. Daarmee kijkt u ook veel verder weg hè, in het heelal. Hoe ver zitten we nu? Nou, met LOFAR gaan we naar een heel vroeg stadium van het heelal. Vlak na de, de Big Bang, het stadium waar de eerste sterren en melkwegstelsels gevormd werden. Het grappige is, je kijkt dan nog steeds naar waterstof. En waterstofgas in het heelal, dat is waar, waar deze telescoop voor gebouwd is. Om dat te gaan meten. En LOFAR is gebouwd om datzelfde waterstof te meten. Maar dan heel vroeg, in een heel vroeg stadium van het heelal, heel ver weg. Het is goed dat ze hem conserveren. U hebt er ook iets mee, met dit ding. Ik heb absoluut iets met dit ding. Ik heb hier als, als jonge student nog gekeken naar sterren met expanderende schillen eromheen. Ja, dan bouw je toch wel een band op. Mm -hmm. ik, vind het, ik vind het geweldig dat camera's dit opgepakt heeft. En dat we nu samen deze restauratie doorvoeren. Zodat ja, dit symbool voor de Nederlandse sterrenkunde gebruikt kan worden... om. Ja, jonge mensen te trainen om mensen enthousiast te maken voor sterrenkunde. Het is een fantastische wetenschap. Daar komt het monster aangereden over de rijplaten... naar de, uh, de grote spiegelparaboolantenne. En voor de zekerheid, Lara Marcel... hebben ze een hele piepkleine brandblusser naast het apparaat neergezet. Je weet maar nooit, tenslotte. Half twee gaat hij de lucht in. Uh, op de goede manier dan de schotelantenne. En na de zomervakantie is hij misschien weer klaar. Ja. Gaat hij de lucht in. Naar het is Vliegende de schoot op. Marno Remmers in Dwingelo. Vijf minuten voor half tien. Voor het eerst in 74 jaar zou het ervan komen. Een concert met werk van Wagner in Israël. Maar het gaat niet door. Er zijn te veel Holocaust-overlevenden die er bezwaar tegen hebben. We hebben nu contact met Leo Cornelissen van het Wagner-genootschap. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat vindt u ervan? Ja, uh, heel jammer natuurlijk. Uh, ik heb uh, op zich natuurlijk uh, daar wel begrip voor. Het, uh, het ligt natuurlijk heel gevoelig, zeker uh, in Israël. Uh, maar het is heel jammer. Uh, je zou verwachten, je zou hopen... dat muziek uh, die 150 jaar geleden geschreven is... Uh, niet verstoord wordt door zo'n vreselijk element... wat er 50 jaar geleden gebeurd is. Maar dat is waarschijnlijk een beetje te rationeel. Uh, uh, maar uh, ja... Het, het, zei zo, het is, het is al, al eerder geprobeerd in Israël. hoor. Barenboim heeft het een aantal jaar geleden ook geprobeerd. En ook dat is geloof ik uiteindelijk niet doorgegaan. Ja, en, uh, u doet natuurlijk, uh, meneer Cornelissen, op het feit dat uh, Wagner het lievelingscomponist van Hitler was. Uh, aan de andere kant was hij zelf ook antisemiet. Of antisemitische gedachten hield hij er wel op na. Wat vindt u, hebben ze okay. toch geen punt? Mm, nee, ja, nee. Ik vind nee ze, het u niet. mag ook nee uh, zeggen. Nee, ik vind eigenlijk niet. Het, het, het is zo dat, dat uh, je moet bedenken dat uh, de tweede helft, negentiende eeuw... was de heel, in heel West-Europa heerste een zeer antisemitische stemming. In heel Duitsland, uh, ook in Frankrijk, andere landen, andere componisten. Onder andere Chopin was ook zeer uh, antisemitisch... Uh, Daarvan uh, is het zo uh, uh, dat die muziek is niet opgepakt door de nazi's. Uh, en dus die uh, wordt gewoon uitgevoerd. Uh, dit hebben de nazi's wel gedaan. En dat heeft een doem over die muziek gelegd. Uh, uh, en, ja, en dat is natuurlijk heel betreurenswaardig. Ja. Daar kan op zich de, uh, daar niets aan doen. De, de nee. de is. is het niet te veel gevraagd uh, van Israëlisch Holocaust overlevenden om dit wel te accepteren? Moeten we niet gewoon ophouden om dat te proberen in Israël? Om naar uh, concerten daar te spelen? Ach, er zijn natuurlijk dus altijd mensen uh, die, die wel de, de waarde van die muziek onderkennen. En, uh, en die dan ook vinden dat dat uitgevoerd zou moeten kunnen worden. Ja. En, uh, dat, en dat is en dus ook in Israël. En, en dat, uh, dus vandaar dat ook daar altijd wel pogingen gedaan zullen blijven worden om die muziek toch uit te voeren. Ja, u vindt ook dat, dat, dat die pogingen gedaan moeten blijven? Worden. Ja, ik vind, het, ik vind wel. Ik vind als, als die muziek op zich van waarde is, en dat vinden heel veel mensen, dan is, is er ook alle reden om die uit te voeren. En uh, dan, dan moet je je eigenlijk niet laten weerhouden door dat soort bijkomende zaken. Ik heb al eens eerder gezegd in, in, in, in een gesprek met u in, in, in vorige week, dat uh, als je bedenkt bijvoorbeeld dat, dat een schilder als Rembrandt toch ook niet zo'n ontzettend fijn ...ethisch leven heeft geleefd op een aantal aspecten, ook niet zo, altijd zo betrouwbaar was. Ja, daar denken wij helemaal zoveel tijd later nooit meer aan. Wij kijken alleen naar die mooie kunstwerken die de man gemaakt heeft. En zo is het eigenlijk met een componist ook. Je, je, je kijkt naar het werk, dat, dat hoor je. En wat die man nou precies gedaan en gedacht heeft, ja, dat is eigenlijk secundair. Wij kijken naar het product. En wat missen ze nou, meneer Cornelissen? Wat zou er gespeeld worden, weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gezien. Ik, ik, dat, dat weet ik niet. Het, uh, het, het was een gevarieerd uh, concert. Het, het was in ieder geval geen opera voorstelling. Het, het was een concert. Het waren dus bijvoorbeeld voorspelen van, van, van de opera's of, of, of fragmenten uh, daaruit. Maar het was geen complete opera, zodanig. Het dus gaat wat dat betreft toch wat makkelijker eigenlijk. Wat, ook wat lichter dan, uh, dan misschien een, meteen een zware passieval zoals wij die volgende week hier in, in, in bij DNO in Amsterdam gaan krijgen. Het gaat in ieder geval uh, niet door daar in Israël. Leo Cornelissen van het Wagner Genootschap. Hartelijk dank voor uw commentaar. Ja hoor, graag gedaan. Goedemorgen. Nou, ja, wij gaan nu wel wat laten horen niet van Wagner, iets dat lichter verteerbaar is, zal ik maar zeggen, en omdat ze zo schattig zijn. Eh, en om in de stemming te komen, de lief op voetbalschoenen, door een Pools kinderkoortje dat op het vliegveld van Krakau de oranje spelers verwelkomde in hun beste Nederlands. Heb Holland heb. lief in incend, happy Heb Holland heb. pantoffels aan. Heb Holland, heb, laat de oeik, heb niets aan. Wan de lief om voer en kan de tiele bier lent aan. Wan de lief om voer en kan de tiele bier aan. Nou, schattig toch? Rammelende eierstokken hier. Gaan... in de studio. We gaan winnen! voel het. Sven Kokkelman smolt helemaal weg. Sven, wat ga je doen uh, ja, na school, half tien? Kunnen we zo komen we schilderen, wou ik bijna zeggen. Goedemorgen, um, uh, uh, zo meteen. Henk Bleker, de staatssecretaris van Landbouw, demissionair weliswaar, heeft uitgerekend hoeveel kippen, varkens en uh, runderen er maximaal in boerderijen mogen staan. En met hem gaat ik ook over zijn uh, toekomst. Wil hij blijven in de politiek of niet? Verder heeft de Sociaal Economische Raad uitgevonden... hoe wij kunnen profiteren van de groeiende bric landen Brazilië, Rusland, India, China. Uh, en Rinoj dan? de voorzitter van de SER... Die komt dat zo meteen bij ons vertellen. En onze nationale veiligheid wordt bedreigd door een zonnestorm. Wat dat is, horen we zo bij de Cairo. Onbedoeld ruim. Hier is eerst uh, Dorold Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. De KNVB maakt zich grote zorgen over het plan in het vijfpartijenakkoord om de kosten voor de politie-inzet bij voetbalwedstrijden door te berekenen aan de clubs. Het gaat om 30 miljoen euro per jaar. Volgens directeur van Oostveen van de KNVB voelen de clubs zich door de maatregel onheus bejegend. Hij zegt dat ze in de afgelopen jaren al veel hebben gedaan om het supportersgeweld in te perken. Volgens de KNVB kost de politieinzet hooguit 2,5 miljoen euro per jaar.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 ANWB-verkeersinformatie. De spits is bijna voorbij. Er staat nog 35 kilometer file. Ik begin even met een tip voor verkeer richting Antwerpen. Er staat een lange file net over de grens in België... op de E19 bij Sint-Job in het Goor. Daar was een aanrijding. Daar zijn de rijschokken wel weer vrij... maar het duurt even voordat de file gaat oplossen. Beter is het om om te rijden via Bergen-op-Zoom... in plaats van af Breda. Wat er verder nog opvalt is twee files, eentje op de A15... van Nijmegen naar Gorkum, tussen Dodewaard en Echt tot 6 kilometer. De nasleep van een aanrijding eerder vanmorgen. En op de A32 Meppel richting Heerenveen... staat bij Steenwijk 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Economische groei in China, India en Brazilië biedt kansen voor Nederland. Hoeveel dieren mogen er maximaal in megastallen? Staatssecretaris Henk Bleker noemt voor de eerste aantallen. Drie dagen voor de aftrap van het EK rommelt het in Poolse stadions... en het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boonens is vanochtend in Leidsendam. Zelf je medicijn brouwen als je de dodelijke spierziekte ALS hebt. Is dat wijsheid? Of is het een wanopspoging? U kunt ons volgen op Twitter. GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt op. Goedemorgen Nederland, karel.nl. In China en in India groeit de economie met meer dan 8%. En wij, wij zitten hier in een recessie. Het belangrijkste adviesorgaan voor de Nederlandse regering. De CER komt nu met een pakket aan maatregelen. Hoe Nederland kan profiteren van de economische groei in de wereld. Alexander Rijnoy-Kan, goedemorgen. U bent deze zomer in ieder geval nog voorzitter van de CER. Uh, Zeker. <laughs> uw advies aan de Nederlandse regering haak aan bij de opkomende economieën. Hoe dan? Nou, op allerlei manieren. Maar misschien is het goed om in de eerste plaats te zeggen dat we natuurlijk niet bij nul beginnen. We hebben een hele goede relatie met een aantal van die opkomende economieën. Maar het is op dit moment toch vooral een relatie waarbij zij profiteren van de mooie positie van Nederland in Europa. En Rotterdam en Schiphol gebruiken als toegangspoort. Tot Europa. Dat is, daar is niks mis mee, maar we kunnen denk ik wel meer. En daar richt ook ons advies zich een beetje op. Wij denken dat er hele goede kansen zitten om bijvoorbeeld ook in uh, sectoren van hoogwaardige industriële activiteiten, meer samen te werken met China in het bijzonder. En daarvoor zouden we in de eerste plaats heel goed moeten kijken waar de Chinese accenten liggen, wat hun topgebieden zijn. En we zouden ons ook heel goed moeten oriënteren op wat zij nu precies verlangen van een land waar ze die intieme samenwerking mee aangaan. Want daar doen ze helemaal niet geheimzinnig over. En hier en daar laten we wat dat betreft toch denken we kansen lopen. Uh, ja, maar dat is toch weinig concreet, moet ik zeggen. Nou, dan, dan word ik nu een, een stapje concreter. Uh, ik noem bijvoorbeeld... Dat uit onderzoek blijkt dat Chinese investeerders heel veel belang hechten aan zo eenvoudig mogelijke douane en visa-procedures. En op dit moment kun je er veel van zeggen, vooral van die visa-procedures. Maar vanuit China bezien zijn die in Nederland bepaald niet eenvoudig. Dus dat is een heel concreet voorbeeld van een helemaal niet zo verschrikkelijk ingewikkelde opgave ja. die we wat serieuzer zouden moeten gaan nemen. Dus deuren open voor de Chinezen? De deur open voor de Chinezen, zeker waar ze uh, ons iets te bieden hebben en wij hen. Uh, er zijn andere zaken die ze ook heel belangrijk vinden. Goede internationale scholen, een goede gezondheidszorg, continuïteit in beleid. Dat is een wel breder probleem dan van China alleen. Wij stellen vast dat ook voor Nederlandse ondernemers het af en toe heel erg lastig is om een lange termijn te trekken op terreinen waar ze dat willen doen. Alles wat met energie te maken heeft. Omdat het Nederlandse beleid en met name ook het Nederlandse subsidiebeleid op dat punt nog wel eens veranderd van kabinetsperiode tot kabinetsperiode, is niet handig. Zouden we echt tot een minimum liefst nul moeten beperken. Ja, Nederland moet aantrekkelijker worden voor kennismigranten. Met andere woorden, Chinezen die hier willen studeren. Ja, ook dat is een heel belangrijk punt. We moeten in de eerste plaats ervoor zorgen dat we goede studenten aantrekken. Die aantallen zijn stijgend, maar ze zijn nog niet zo hoog... als we de, wij denken dat ze zouden kunnen zijn. En als je dan talent naar Nederland toehaalt... dan moet je eigenlijk ook de kans maximaliseren dat ze blijven hangen. Want dan hebben ze ons ook echt iets te bieden. Ook ja. die regelingen zijn wel wat verbeterd. Vroeger werden de studenten die eenmaal gepromoveerd waren... hier eigenlijk binnen een paar maanden weer het land uitgezet. Nu mogen ja. ze iets langer blijven om rond te kijken of er weer een plek is. Toch ah. hebben wij het idee dat het ook echt beter zou kunnen. En de procedures rond kennismigranten zijn vaak ook weer noodloos ingewikkeld. Ja, maar waarom zou een Chinees hier blijven als het in eigen land veel beter gaat? Nou, eh, omdat Nederland natuurlijk in heel veel opzichten toch wel heel veel meer te bieden heeft dan China. China groeit verschrikkelijk hard... Maar begint ook wel op een heel lager punt, heel veel lager punt dan wij. Dus er zijn nog heel veel voorzieningen en mogelijkheden die in, China, in Nederland geboden kunnen worden aan jong talent, ook jong wetenschappelijk talent. Waar China nog niet aan toe is, ongetwijfeld ooit wel aan toe zal komen. Maar in deze periode is het toch nog steeds zo dat wij iets te bieden hebben dat voor China concurrerend moet zijn op dit terrein. Goed, in het Lenteakkoord is afgesproken dat er 30 miljoen extra naar onderwijs gaat. Dat is ook een van uw aanbevelingen. Is 30 miljoen genoeg? Um, in zekere zin is het uh, nooit genoeg. Want onderwijs is denk ik wat ons betreft in ieder geval een van de aller, allerbelangrijkste diepte investeringen die een land kan doen. Zeker een land als Nederland dat zichzelf graag een kennis-economie noemt. Ja. En uh, we hebben uh, wat dat betreft ook wel een aantal heel concrete zorgpunten. Eentje ligt rechtstreeks in het verlengde waar we zojuist over spraken. Wij vinden het ook heel erg belangrijk dat Nederland zijn reputatie op het terrein van fundamenteel onderzoek in stand houdt. Die reputatie is goed. We hebben wereldwijd een hele hoge productiviteit. We hebben niet zo verschrikkelijk veel onderzoekers, maar de onderzoekers die we hebben, die zijn ook goed en, en laten ook een enorme ...indruk achter waar ze verschijnen. Dat is allemaal ja. heel erg afhankelijk van goed overheidsbeleid... ...want ja. dat ga je niet alleen financieren vanuit het bedrijfsleven. Dus ook daar vragen we echt nadrukkelijk de aandacht voor. Ja, tweede maatregel is uh, samenwerking versterken... ...op Europees, nationaal en mondiaal niveau. Nou ja, binnen Europa ja. samenwerken, daar kunt u naar fluiten... ...als je naar de peilingen kijkt. Want uh, het anti-Europa sentiment groeit niet alleen bij ons... ...maar ook bij de Duitsers. Het is, uh, Heurig maar waar. Uh, een extra reden misschien om er zo nadrukkelijk op te wijzen, ook juist vanuit werkgevers en werknemers gezamenlijk. Uh, wij stellen nog maar eens een keer vast dat Europa ongelooflijk veel heeft opgeleverd, juist voor een land als Nederland. Naar de toekomst kijkend stellen we vast dat Europa veel meer moet zijn dan alleen maar economisch samenwerken. Er is ook een sociale en een, een duurzaamheidslaag in Europa die we verschrikkelijk belangrijk vinden. Maar de optelsom is toch ja. dat wij echt zonder enig voorbehoud kiezen voor Europa en voor wat Europa... ...nodig heeft. Uh, en als dat dan hier en daar tegen de stroom inroeit, dan moet dat maar. En u pleit ervoor uh, dat we samen met de Chinezen, de Indiërs en de Brazilianen... Een ...gezamenlijke research- en development-projecten gaan, uh, gaan, gaan starten. Ja. Um... Dat is eigenlijk in licht in het verleng van wat ik daarnet zei. Dat is eigenlijk precies waar we op dit moment nog kansen missen. Er gebeurt heel veel goed onderzoek in Nederland. Maar ja. wat eigenlijk relatief weinig gebeurt, gegeven de kwaliteit van wat we te bieden hebben... Ja. is dat ondernemingen van buiten Nederland, buiten Europa liefst nog zelfs... naar Nederland toe komen om hier een ander onderzoek uit te laten voeren. Dat ja. heeft iets te maken met het feit dat we natuurlijk, hoe je het ook keert of het, relatief duur zijn. Waar het gaat om de onderzoekers zelf, die ja. zijn in China en India... Dat goedkoper. Ja, maar gelukkig op deelterreinen uh, staat er heel veel kwaliteit tegenover. Ons lijkt het heel erg de moeite waard om een maximale inspanning te doen. Ja. Uh, omdat we juist denken dat daar Nederland uh, veel bij kan hebben. Maar dat het ook voor die partners die u noemde een heel aantrekkelijke diepte investering in hun eigen langetermijnbeleid kan zijn. En u bent niet bang voor spionage? Hè? Want daar waarschuwen de geheime diensten altijd voor. Met name bij die research en development uh, onderdelen. Namelijk dat die Chinezen hier over onze schouder zitten mee te kijken en, en, en stiekem onze informatie wegsluizen. Nou, daar hebben we ook over gepraat. En uh, het is goed om in de wereld die is wat die is toch ook wat dat betreft uh, niet al te naïef te opereren. Ja. Een van de punten van zorg die wij aankaarten is dat we wel moeten vermijden dat buitenlandse overnames... een bedrijf van buiten Nederland, uh, buiten Europa misschien wel in staat stellen om hier te profiteren van allerlei mooie voorzieningen. Misschien wel overheidssubsidies. En dan vervolgens na korte tijd de stekker eruit trekt. Ja. En met al die mooie resultaten weer afreist. Ja. Dus wij stellen ook voor dat in dit soort gevallen er een expliciete afspraak wordt gemaakt... dat als er dan nou gesubsidieerd wordt... er ook zoiets als een terugbetalingsregeling komt... als de onderneming in kwestie om wat voor reden... zich plotseling weer terug gaat trekken goed. uit Nederland. He, dus ze we zijn wel, wel goed, maar niet gek. En daar moeten we dus echt wel mee uitkijken. Ja. Um, maar als je, laten we dan maar zeggen... met passende achterdocht ook die contracten aangaat... kun je er netto toch heel veel beter van worden. Ja. En in het verleden is Nederland ook vaak heel veel beter geworden... van buitenlandse betrokkenheid... Bij onze economie. Goed, verschuivende economische machtsverhoudingen. Zo heet het advies. Er, er, komt het in een later uh, waar we het niet meer terugzien? Of gaat er uh, rond de verkiezingen echt iets mee gebeuren, denkt u? Ik hoop natuurlijk het laatste we hebben, wat dat betreft toch wel goede ervaringen. Want alle adviezen van de SER worden per definitie en bij afspraak ook voorzien... van een heel uitgebreid commentaar van het zittende nu-demissionaire kabinet. Dat zal dus stap één zijn. Ja. En ik ga natuurlijk ook mijn best doen de komende weken... nog echt de aandacht van politieke partijen te vragen... voor een aantal van onze concrete punten. Lijkt me goede zaak. Alexander Renoy kan voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Ik dank u zeer. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Na het kijken van de oefen in de in de aanloop naar het EK... is goed te zien dat veel voetballers OBden hebben. Ja, hoe komt dit? Erik Witvrouw, professor aan de Universiteit van Gent, die heeft het antwoord. We hebben gezien dat dat inderdaad zo is. Voetballers hebben meer O-beden. Hoe komt dat nu? Wel, we weten dat niet met zekerheid... maar we hebben wel een theorie uh, die dit waarschijnlijk kan verklaren. En dat is de theorie, de zogenaamde theorie van de volkman en die zegt ons: als er asymmetrische druk op een gewricht is, dan zal dat gewricht ook asymmetrisch groeien. En hoe komt die asymmetrische druk op een gewricht bij een voetballer nu? Dat een voetballer natuurlijk veel trapt tegen een bal. Daardoor gaan de spieren aan de binnenzijde van zijn dij heel sterk worden en strak worden, de adductoren. Waardoor die strakke en stramme spieren aan de binnenkant een veel grotere druk gaan creëren op de binnenkant van het kniegewricht. Vergelijk je met de buitenkant. En dat geeft dus een asymmetrische belasting... wat een asymmetrische groei tijdens de adolescentie met zich meebrengt. En dan heb je dus een O-been gecreëerd. Al dus de professor van Gent heeft u ook een vraag bij het nieuws. Meld u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Leidsendam. En daar is Thijs Boelens. In een flekje in Leidsendam, in de keuken. Een keuken zoals zoveel, de keuken van de familie Koch... En... Ja, het ziet hieruit zoals iedere normale keuken. Uh, op tafel koffiekopjes, uh, koekjes staan op tafel, de suikerpot. Maar ook, meneer Koch, uh, natriumchloriet uh, en nog wat oplosmiddelen. Uh, en daar brouwt u uw eigen medicijnen voor mee. Want u bent ALS-patiënt, een uh, ziekte met dodelijke afloop. En u bent zelf aan het experimenteren geslagen. Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk een beetje bij gebrek aan alternatief. Ja, want ALS is een dodelijke spierziekte. Gemiddelde levensverwachting na diagnose is drie jaar. Um, en eigenlijk wordt er alleen gezegd van er is geen hoop meer. Ja, dat klopt. Er is ook geen, uh, geen geneesmiddel. Er wordt natuurlijk wel hard gewerkt om, uh, om iets te vinden. Um, maar dat is nog niet gelukt. Dus um, ja, ik heb samen met een aantal andere mensen besloten om zelf wat te proberen. Ja, om kort te gaan, u bent het internet opgegaan. U hebt uitgezocht dat in Amerika iemand is geweest... die heel slim een medicijn in ontwikkeling... min of meer heeft weten te kraken. En die werkzame stof is natriumchloriet. Dat is een giftige stof. U heeft dat besteld en u bent ja, aan het mixen geslagen in uw eigen keukentje. Ja, dat klopt. Het is uh, niet ingewikkeld. En uh, het risico is, uh, is uh, zeer beperkt. En uh, mijn standpunt is eigenlijk bij gebrek aan uh, alternatieven dat het grootste risico wat ik kan nemen is eigenlijk om niks te doen. Wat zijn de resultaten? Wordt u er beter van? Uh, ik voel me er in ieder geval wel beter van, maar dat is altijd heel gevaarlijk. Uh, ik heb wel één meetbaar resultaat, dat is dat mijn longvolume is toegenomen. Ja, en komt dat ook door dat eigen gebrouwde medicijn? Dat, uh, dat weet ik niet. Ik of denk, is het wellicht het placebo-effect? Ja, dat zou kunnen, maar ja, je hebt natuurlijk placebo-effecten zijn meer dingen die je voelt. Hè, ja. en, uh, en een, uh, een groter longvolume is iets wat je meet. En dat is ook gemeten door, uh, door een dokter en niet door mezelf. Ja. Aan tafel zit hier ook Erik Nolet. hij is van de stichting ALS. Uh, vindt u dat nou een wenselijke ontwikkeling? Zo, als we hier kijken aan de keukentafel, uh, zelf je medicijnen in elkaar draaien. Formeel niet. Wij, wij zijn van mening dat medicatie absoluut de eerste gang van het onderzoek moet door, doorstaan. Om, te, om vast te stellen wat precies de effecten en vooral ook de risico's, dus de veiligheid, zijn. En in dit geval is dat nog niet afgerond, dat proces. Het loopt wel in Amerika, maar het is nog niet afgerond. Dus wij staan er niet achter. Maar we begrijpen het wel. We voelen wel in dat patiënten deze, deze noodgrepen kiezen. vanwege het feit dat er eigenlijk geen alternatief op dit moment is. Ja, en van de andere kant, uh, ja, de, uh, de levensverwachting is drie jaar. Ja, mensen zijn desperaat. Moet ik het zo zien? Kunt u zo zeggen. Ik geloof dat ook. Ik begrijp dat ook. Ik voel het ook aan. Ik, ik, ik begrijp heel goed dat mensen die weg gaan, opgaan. Maar ik keur het niet goed. Dat kan ook niet. Je kan toch niet aan je eigen keukentafel met giftige stof aan de gang? Nee, nee precies. Nou, u zegt het heel goed. Dat is ook gevaarlijk. Dat, moet niet, dat zou niet moeten willen. Hans Koch, wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat wij wel uh, goed gekeken hebben... naar de achtergronden van het hele verhaal. En ik ben niet van mening dat ik een groot risico loop... door dit te proberen. Maar goed... Laat u het nou ook andere patiënten aan? Uh, iedereen moet doen wat hij zelf wil, is mijn mening. Um, wat we doen met dat natriumchloriet is wel... daar is goed over nagedacht, er is goed naar gekeken. Um, ja, maar u bent milieudeskundig, u weet wat. Uh, ja, als mensen die minder verstand van zaken hebben... ermee aan de gang gaan, dan zit er natuurlijk wel een gevaar in. Ja, daar zit er wel een risico in. Ja, als je dit flesje zo opdrinkt dan loopt het niet goed af met je. Meneer Nolet van de stichting... Uh, ALS, Ja, als u dit zo hoort, ja, wat vindt u ervan? Ik begrijp het. Ik begrijp het. Het is heel erg enig, Maar ik begrijp het, want ik kan me heel goed voorstellen... Dat in zijn, in zijn... We, hebben hier, we, we hebben het hier over een toxische stof. En als andere mensen met minder verstand van zaken naar aan de gang gaan... dan hebben we gevaarlijke situaties. Daarom keur ik het ook af. Precies daarom keur ik het af. Omdat ik misschien bij meneer Koch wel het gevoel zou kunnen hebben... die heeft het in de grip, die begrijpt het en die, die is daar zorgvuldig mee. Maar ik kan er niet voor instaan dat, dat anderen dat, eh, ook hebben die, die kwaliteit. Kijk, dat is ook precies de reden waarom wij in september... zo'n enorme grote campagne zijn gestart. Om die naamsbekendheid over deze ziekte beter te krijgen. En, en dus meer geld los te krijgen om wetenschappelijk onderzoek te doen. Want wij willen als geen ander als stichting dat deze ziekte de wereld uitgaat. En daar doen we alles voor, 24 uur per dag, 7 dagen in de week... om dat voor elkaar te krijgen. Ik wens je daarmee Veel succes. Hartelijk dank. De bijdrage was dat van Thijs Poelens. Straks drie dagen voor de aftrap van het EK... rommelt het nog steeds in Poolse stadions. Maar eerst... 3, 2, 1... Go! Deze dag. 2004. Als de grote spenders hun their gaan... they'll zullen ze alles op je taxpayers express card. en geloof me, ze zullen leave nooit zonder het. Deze dag, 2004, overlijdt Ronald Reagan. U hoorde hem net. Amerikaanse acteur en de 40ste president van de Verenigde Staten. Hij werd 93 jaar oud. Bernard Hammelburg was tijdens de twee ambtsperiode van The Great Communicator correspondent in de Verenigde Staten. En is nu buitenland commentator bij BNR. Ik heb hem vaak gezien. Eerst in de verkiezingscampagne tegen Jimmy Carter. Uh, dus dat was in 1979. En uh, toen waren er vele momenten waarop je zo'n kandidaat nog persoonlijk kon aanspreken. Dus. Dat waren leuke contacten, omdat je dan af en toe zelf nog wel eens een interviewtje kon doen. En later toen hij eenmaal president werd, dan waren, die, dan waren er van die momenten, laten we zeggen, als er een, een Nederlandse premier of een minister van Buitenlandse Zaken op bezoek kwam, dan uh, kon je uh, een, een paar minuten de ovale kamer in en dan kon je ook nog wel eens een, een uh, vraag roepen. So we again, and Hij heeft uh, zijn hele leven lang uh, eigenlijk dezelfde ideologie gehad. En die bestond uit een paar hele simpele bestanddelen. De, de, de rol van de overheid moest zo klein mogelijk zijn, de belastingen, de, de federale belasting, zo laag mogelijk. En de defensie zo sterk mogelijk. I, Reagan, do swear that I'm... Howard Baker. vertelde me on the steps of the Capitol. At the time of the inaugural. Hij zei, Mr. President, I want you to know. I will be with you through thick. And I said, what about thin? Hij zei, welkom to Washington. Wat opviel, was in de eerste plaats de fenomenale wijze waarop hij toespraken kon houden. Um, die las hij voor met een teleprompter, hè, een autocue. Dus dat was ook niet zo heel moeilijk. En hij was bijvoorbeeld in persconferenties veel minder flamboyant... en veel minder welbespraakt. En dan stuntelde hij en hakkelde hij. Maar wat hij had, was een onvoorstelbaar gevoel voor humor. En hij wist bijna in elke situatie en op elk moment... een grap te maken als hij er niet uitkwam. En er was er één die ik me inderdaad heel goed herinner. Dat was, meen ik, tegen een pers, oh, tijdens een persconferentie... ik weet waarachter niet meer over. Uh, maar toen vroeg, vroeg een van de uh, journalisten... meneer de president, kunt u het leven definiëren? Waarop uh, hij uh, even nadacht. En toen zei... Well, you pay taxes and then you die. As soon as I get home to California, I plan to lean back... kick up my feet and take a long nap. Ieder mens, en zeker een leider, wordt afgerekend op de vraag... of hij in de geschiedenisboeken komt. En voor Reagan geldt dat zeker. Want misschien was Gorbachev in die grote onderhandelingen... over het beëindigen van de Koude Oorlog... net de slimmere en nam wat meer initiatieven. Maar het zijn uiteindelijk die twee mannen geweest... die die toch hele bittere en moeilijke periode in de wereld samen hebben beëindigd. Dus historisch was die echt van betekenis. En dat was vooral het thema dat je in die periode van rouw... bij het overlijden hoorde en zag. Ben het Hallenburg over het overlijden van Ronald Reagan... deze dag in 2004. Dit is tot half elf KRO Goedemorgen Nederland... met Sven Kokkelman. 8 minuten voor 10 uur luistert naar de Caro op Radio 1. Drie dagen voor de start van het EK voetbal... hebben de Polen hun zaakjes nog niet op orde. De bouwer van het stadion waarin de openingswedstrijd... tussen Polen en Griekenland wordt gespeeld, is failliet. En boze onderaannemers dreigen zich nu aan het stadion vast te ketenen... om hun geld terug te krijgen. Michiel van Blommestein, correspondent in Polen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een bende. Ja, dat kun je wel zeggen. Nee, het is, uh, het, er is een hoop uh, discussie geweest de afgelopen dagen. Een uh, hoop... Uh, ...briftig overleg tussen uh, voor de onderaannemers en het uh, management van, de sta van het stadion, yeah. het uh, Poolse uh, Sportcentrum. En uh, nou, ze hebben op het laatste moment uh, uh, is, hebben ze de, het automatum verlegd, yeah. uh, dus uh, die demonstratie die had vandaag plaats moeten vinden, nou, die zal voorlopig niet plaatsvinden... Uh, uh, want morgen dan uh, uh, komt de, uh, de NCS, dus dat sportcentrum, met een, uh, met een regeling uh, op de proppen. Ja. Dat, is, dat is de bedoeling eh, althans. Even voor ons begrip, dat nationale stadion, dat is toch het uh, enorme megalomane ding... waar niet gespeeld mocht worden vanwege de veiligheid? Ja, dat is datzelfde, dat is datzelfde object. Um, <laughs> en uh, nou, ondertussen, die problemen zijn allemaal uh, uit de wereld geholpen met pijn en moeite... Uh, maar goed, nu blijkt dus dat, dat uh, niet alle rekeningen voor dat stadion zijn betaald. En het uh, blijkt ook nog eens dat de hoofdaannemer failliet is gegaan. Maar ja, ze hebben een, uh, uh, ze hebben een uh, verzoek bij de rechter liggen dat voor, voor faillissement. Ja. Wat eigenlijk gewoon neerkomt op het feit dat ze um, ja, hun uh, schuldeisers minder willen betalen. Dat is, uh, dat is de inzet van die besprekingen met, uh, met, met de rechter. Ja. En kan dat EK überhaupt wel van start gaan met al deze ellende op de achtergrond? Jawel, jawel, want kijk, dat zadel is gebouw, gewoon gebouwd, uh, er mag gewoon gespeeld worden. Uh, nou, kijk, als het gaat om die onderaannemers, die zijn uh, wat dat betreft uh, natuurlijk uh, de grote pechvogels hier. Want uh, nou, die zijn nog steeds niet betaald. En het gaat om kleine bedrijven. Dit, zijn, dit, dit gaat om de bedrijven die, ik zeg maar, de, de plinten in de muur hebben getimmerd, die uh, de stoeltjes hebben vastgeschroefd. Ja. En uh, nou, die kunnen natuurlijk veel minder hebben dan, dan, grote, dan de grote bouwbedrijven. Ja. Ja. Goed, N N Nederland speelt voorlopig niet in dat stadion. En pas als we echt de, de laatste fase van het toernooi bereiken. Uh, ook in het stadion ja. in uh, Wroclaw zijn problemen. Hoe zit het daarmee? Ja, in Wroclaw uh, zijn ook uh, betalingsproblemen gezien. Al zijn die een stuk minder groot dan die in Warschau. Uh, maar daar is bijvoorbeeld een, um, een uh, bedrijf dat de verlichting heeft geïnstalleerd. Is. Uh, heeft de deurwaarde op zijn dak gekregen. Want uh, nou ja, die had een contract van ongeveer een miljoen euro... Uh, nog steeds niet betaald. Um, nou, de, de deurwaarde, daardoor kon hij zijn uh, rekeningen niet betalen... en uh, de deurwaarde, die dreigt nu... Um, om uh, de verlichting uit het stadion weg te halen. Uh, <lacht> dat betekent dus, dus dat de Russen nou ja, en de Tsjechen... vrijdagavond net donker spelen? Ja, nou ja, goed. Ik denk niet dat het zo ver gaat komen. Ik denk dat het een beetje loos dreigement is. Maar het geeft wel aan hoe... Uh, ja, hoe uh, grote problemen voor die onderaannemers zijn. Je zou denken, zo'n groot toernooi veel investeringen... en ondertussen uh, vallen, ze, vallen ze neer... omdat ze hun rekening niet kunnen betalen... omdat het niet betaald wordt. Ja. Hoe kan dit allemaal zo kort voor de start van dat kampioenschap? Ja, nou laat ik het zo zeggen. Het is... Uh... Uh, administratief uh, is het allemaal een beetje een rommeltje ge geweest. Vooral in Warschau in, nou ja, is dus die, uh, dat hoofd uh, van het uh, Nationaal Sportcentrum. Dus uh, de, de, de hoofdverantwoordelijke uh, is opgestapt in de tijd. Ja. Uh, vanwege al die vertragingen, et cetera. Ja. En uh, dat, dat, dat is allemaal gewoon op de achtergrond papierwerk. Dat dat, dat niet in orde is ge geweest. En bankgaranties die, die gewoon te laat zijn afgegeven of niet zijn afgegeven... Uh. Ja. Dit soort dingen. Kunnen we wel met de auto met 120 km per uur richting uh, Warschau rijden? Of uh, is die weg ook nog altijd uh, een probleem? <laughs> nou, niet met 120 km per uur. Maar uh, dat is toch wel een klein wonder ge uh, geschied. Het gaat om de A2, dat is de verbindingsweg die uh, Warschau uiteindelijk met Berlijn verbindt. Nou, er waren een hoop problemen met Chinezen die, uh, uh, die uh, onderaannemers, via onderaannemers, niet betaalden. Um, en. Um, dat is uh, overgegaan naar een andere hoofdaannemer, nou, die had veel te weinig tijd eigenlijk op papier. Uh, in de winter uh, gebeurde er ook weinig. Uh, maar uh, als we een soort van wonder hebben ze de afgelopen twee maanden meer aan die weg gebouwd dan, het hele, uh, hele, dan de acht maanden daarvoor. En uh, wordt de weg gewoon bereikbaar voor, uh, voordat het toen weer begint. Ja. Maar, uh, maar met dat... 70 kilometer puur maximaal, hè? Met 70 km per uur, maar dat is nog steeds beter dan de, dan de huidige weg die er ligt. Want uh, okay. dat, is een, dat is weliswaar een vierbaans weg, maar daar Goed. wordt ook aangebouwd. Dus ja. dat is in principe tweebaans. Ja. Plus er zijn stoplichten en dorpen uh, onderweg. Dus dat is steeds uit en uh, optrekken. Michiel van Blommestein, correspondent in Polen. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, Henk Bleker over het maximum aantal dieren... dat mogen blijven op megastallen. Zometeen bij de KRO in het vervolg. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. 3, 2, 1, jammer! Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, yeah, ja! Yeah.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1.